Ik ben ook van Terna door een lezing geweest van waarom hij op een UA was. Ja. Um, hij was toen ook altijd bezig dat inderdaad, Europa altijd een fout heeft gemaakt van een politieke ideologie te volgen zonder aan economische gevolgen te denken. Dat dat toen met Maastricht gebeurd is, dat zelfs België niet mocht toegelaten worden. Ja, mocht nooit toegelaten worden. Dus en hij heeft van in het begin dat hij fout heeft gemaakt tegen ja, de economische ideologie en tot gewoon een politieke eenmaking om... Um, Extreme partijen en door het in Europa zelf uit te roeien. Ja. Alleen net na de Tweede Wereldoorlog toen met de steenkool. Ja, ja. ja, ja. En hij had ook gezegd dat er inderdaad een Europese vorm van uh, regering moest komen. Omdat ...het ja, het ECB voor het monetaire gedeelte, want het budgetaire gedeelte bestaan niet op Europees niveau. Nee, nee, ja. En hij had voorgesteld, maar, maar enkel met de euro. Over... De euro is eigenlijk te vroeg in het verkeerde kraan werd geboren, hè. Ja. er was geen bankenunie, We hebben pas nu een bankenunie, veel te laat, hè. De, wat is er gebeurd, hè. de ding is was 60% van de grafiek, ik heb de grafiek bij gezet hoe dat de van welk land van Schickeland? Nee, nee, van alle landen. 4 ah, 31 is dat. Welke pagina? Ja, dat is op pagina 410 bij mij. Heel nee. waarschijnlijk 409 bij mij, ja. Hoeveel mogelijk? 410? 410 misschien. 411? 31, ik snap niet, hoe dat komt, dat jullie hier geen grafieken ontstaan. 31, ja, dat staat een pagina, 405, sorry. als ik kijk, heb die verticale, heb jij daar, hebben jullie die grafiek? Ja. Ja. je ziet daar die rode lijn op het jaar 2001 He? en je ziet een tweede horizontale rode lijn met 60% je ziet in 2001 wanneer dat uh, er met de euro gestart wordt, zijn de drie landen die er schoonlijk boven zitten de zwarte lijn is België uh, de groene lijn Italië en de rode lijn is dus Griekenland. Die landen hadden daar nooit mogen bij zijn. Hoe komt het dat België erbij is? Dat komt omdat in de tijd Mitterrand als, uh, als ijs gesteld had, België moet absoluut bij de euro komen. En Frankrijk heeft daar een hele smerige rol in gezien. Want er waren sancties als je boven 60% valt. Wat is er gebeurd? Je kreeg de eenmaking van Duitsland in 1989. Dus dat wil ik zeggen, Duitsland erfde ja, een totaal verouderde, technologisch verouderde economie. Want dat ze nog met stoomtreinen reden en machines nog draaiden op steenkool. Hè. Dat was duidelijk dat dan eh, het vroegere West-Duitsland massaal ging moeten investeren in Oost-Duitsland. Dus Duitsland die raakte met zijn eh, publieke schuld boven de 60%. Frankrijk heeft daarvan geprofiteerd. ja, dat mogen wij ook meer doen dan 60%. En op de duur als je dan voorkijkt op de grafiek. Op de duur zijn er, ik weet niet hoeveel, die boven 60% klein gekomen zijn. Maar is dat een extreme ik? Wat is dat? Het schulden dat, alleen, dat die... Ik wil niet Omdat in 2008 krijgen we dan 2007, 2008. Hm, de, crisis. De, de crisis. die losbarst. Hè? En dan, ja, dan gaan ze altijd nog meer en meer uitgeven. Hè? De, de fout die ze maken, is, die Keynesianse fout van, ja, laten we dan maar meer aan deficitspending doen eh, eh, als we maar meer investeringen doen. Maar dat heb ik nog zeer goed uitgelegd in dat boek. De ene investering, en daar heeft de Oostenrijkse school, hebben zij gelijk in. Hè? Eh, dus de ene investering die er te doen zijn de schuldvrije autonome investeringen. Daar gaat het multiplicatoreffect van uit. Als die stijgen met eh, 1% in België eh, is dat, dan stijgt het BNP met 3,5%. Maar eh, like de quantitative easing die wij toepassen de ECB toepast, die Draghi, X Goldman Sachs euh, gedaan heeft van 1140 miljard te pompen door de banken meer liquide te maken. Je koopt van de banken die staatsobligaties, wat als ze maar haal van krijgt 10, 15, binnen 30 jaar. Je op, geeft de liquiditeit naar de banken en je denkt, als de banken nu meer geld hebben, dan kunnen ze meer krediet geven. Als ze meer krediet geven, dan zijn er meer investeringen. Als er meer investeringen zijn, dan is er meer werk. Dat is een droge redenering. He. Wat hebben we geleerd uit de petroleumcrisis? He. Worden we massaal verblind door het kennis? Zijn we massaal geld blijven pompen he, in de investering? Terwijl welke soort investeringen deden wij? Wij deden vervangingsinvesteringen waarbij dat de arbeidskracht uitgestoten werd en er meer machinekracht. Ondanks het feit dat de arbeidskracht goedkoper geworden was dan de machinekracht, maar eh, om, het is de machinekracht die de productiviteit naar omhoog trekt en het is de ene die de hoogste productiviteit heeft, die het makkelijkst exporteren. Daar hebben we een enorme fout gemaakt. Eh, eh, socialist Roger de wil voor iedere frank dat de staat op tafel legde. Eh, voor iedere frank die de investeerde, kreeg de van de staat een Frank bij. Wij zijn dan van een staatsschuld van eh, 60% nog niet. Hey, wij stijgen naar 136,5. Dat kun je op die grafiek nog een beetje zien. Je ziet dat die zwarte lijn, niet op 130, maar als je nou zo terug in de tijd, dan komt dat, dat zakt naar die 120, dan weer naar 130. Hey, wij waren dat aan het afbouwen, hey. als je die zwarte lijn voelt, dan zie je dat die daalt. En hmm. dan zie je, Vanaf de crisis in 2007 ben je daar overal te